Door met het NOS-journaal. Israëlische troepen zouden dokters, patiënten en vluchtelingen... in het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza stad... een uur de tijd hebben gegeven om het gebouw te verlaten. Dat schrijft nieuwszender Al Jazeera op basis van een arts in het ziekenhuis. Die noemt het onmogelijk om iedereen binnen een uur te evacueren. Bij een Israëlische luchtaanval op een woonwijk in Khan Yunis in het zuiden van de Gaza-strook... zijn volgens Al Jazeera zeker 26 mensen omgekomen. Er zouden ook tientallen gewonden zijn. Het gebied rond Khan Yunis werd door het Israëlische leger eerder aangemerkt als veilig. Maar sinds donderdag worden inwoners aangespoord om er te vertrekken. Een op de vijf mensen met een middelbare beroepsopleiding of alleen middelbare school... gaat waarschijnlijk niet stemmen voor de verkiezingen. Blijkt uit onderzoek van Ipsos. ...van de mensen met een universitaire of hbo-opleiding zegt juist bijna iedereen te gaan stemmen. Uit het onderzoek blijkt verder dat mensen met een middelbare beroepsopleiding of middelbare school... ...minder vertrouwen hebben in de landelijke politiek... ...en ook vaker zeggen dat hun vertrouwen niet meer te herwinnen is. TV-maker Ellen Jens is overleden. Ze was regisseur en producent van een groot aantal succesvolle tv-programma's van de VPRO. Ze begon haar carrière begin jaren 60 als regie- en productieassistent... Tien jaar later begon haar samenwerking met Wim T. Schippers... die ook haar echtgenoot zou worden. Samen maakten ze veel programma's, zoals de Fred Haché-show... en Van Oekels Discohoek. Ook deed ze jaren de regie en productie van het satirische programma Jiske Vett. Ellen Jens was 83 jaar. Het weer in het noordoosten, kans op mist. Verder raakt het snel bewolkt, gevolgd door regen. Pas vanavond wordt het dan weer droger. 10 tot 13 graden vandaag. Morgen veel bewolking met vooral in het noorden nog buien dan wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 Even het eerst met Driver's Seat. Echt een fantastisch nummer voor in de auto. Maar we gaan niet door met het nieuws uit Zandvoort. Nee, sorry, we gaan beginnen met de geschiedenis van deze dag door de jaren heen. Ja, hey, nog even een vraagje. Het is uh, Toebak Leeft. Uh, onze Wilco is er niet deze nee. ochtend. Nee. Wat is hij eigenlijk aan het doen? Hij uh, is 20 jaar getrouwd. Kijk, en, van uh, harte Wilco. Uh, van harte wil hij ja, heeft dus van zijn kinderen heeft hij dus een cadeau gekregen... om gewoon heerlijk een, week, een, een nachtje ergens in een hotel te slapen. Ja. Kijk, nou, doe je nou, goed. Is leuk, toch? Twintig jaar huwelijk. Ja, ja? ja hij, werkt, hij, hij is ook wel zo lang al bij de radio, zo'n beetje. Dus uh, moet je nagaan wat de oude getrouwen zijn. Ik zit hier ook alweer vanaf ja, jullie zijn 2006 allebei, of zo. is jullie zijn Ja, ja. Of nee, zeker 2005. We hebben oude opnames en af en toe... we gaan het dus nu in de komende tijd af en toe iets laten horen. Je hoort echt wel verschillende stem. Dat is wel heel grappig. Maar uh, ja, het is vandaag 18 november. En dat is er toch allemaal gebeurd in al die tijden. Ja. Uh, en het leuke is dat in 1307 had je Willem tel. En, en toen zou je voor het eerst dan die pijl... Uh, door uh, appel op hun hoofd uh, geschoten hebben. Klopt. <laughs> dat is wel bijzonder. En wat ik ook nog wel heel bijzond vind... in 1424 had je de derde Sint-Elisabethsvloed. Dat was dus ergens in Zuid-Holland. En uh, door deze vloed, die echt verschrikkelijk was... Ik ben, uh, ik ben daar geweest naar het museum van de, de Hollandse biesbos. Ja. En de biesbos is ontstaan door die derde Sint-Elisabethsvloed. En zoveel mensen overleden. Gelukkig woonden er toen nog niet zoveel. Als dat in deze tijd gebeurt, dan, uh, dan heb je... Misschien wel een miljoen doden of zo. Of mm -hmm. uh, 500.000. Ja. <laughs> maar in die, mensen, in die tijd konden de mensen ook helemaal niet zwemmen volgens mij. Dus uh, het was uh, naar, uh, naar iets. Oké. Okay. Hey, nou vandaag in 1811. Het Napoleon voert in de lage landen de burgerlijke stand in. Nou we vinden het eigenlijk op de dag van vandaag allemaal heel erg normaal. Maar... Uh, ja, we maken er dagelijks altijd nog uh, uh, gebruik van. Ja, de Nederlandse burgerlijke stand is een bevolkingsregistratie... en werd ingevoerd na de Franse revolutie. Overal waar de Franse keizer Napoleon Bonaparte aan de macht kwam... werd de burgerlijke stand ingevoerd. Nou, dat betekende dat de gegevens van ieder inwoner... op een gestandardiseerde wijze werd vastgelegd. Nou, nog eventjes, van, hè, wat is dan burgerlijke stand... Nou ja, daar in die gegevens staan dus je persoonsgegevens als je ouders, nationaliteit, huwelijk, je overlijden. Kinderen? Verblijfplaats, kinderen, verblijfstitel. Ja. Ja, en op een gegeven moment voelde ook, ook het geloof erin. En wij hadden zo'n geweldige burgerstand. stand. Ja. Daar hebben de Duitsers wel heerlijk gebruik van gemaakt. Want daardoor konden ze echt precies zien wie er allemaal Joods waren en konden ze ze allemaal oppakken. Dat was echt wel heel ernstig allemaal. Oh, dus het okay. heeft niet alleen maar voordelen. Het is idee van Big Brother en tegenwoordig zit het allemaal in de systemen. Dus Het wordt er allemaal niet beter op. Nee, dus. hey, En in 1903, uh, de VS en Panama tekenen een verdrag onder leiding van Theodore Roosevelt. Waarbij de Verenigde Staten exclusief rechten hebben over het Panama. Panama-kanaal. Uh, kanaal. Ja. Nou, de Panama-kanaal is een 81 kilometer lang kanaal in Panama. En dat is uh, de Atlantische Oceaan die verbindt zeg maar met de Stille Oceaan. Ja, er heeft toen toch uh, op een gegeven moment een, een boot uh, pas geleden... Ja. Klopt. Die klopt. Vorig jaar uh, die toch? was stak en dus <laughs> al dat verkeer kwam er niet door. Nee, ja, dat is wel een probleem. Ja. Ze moeten eigenlijk een fly drive maken nog eroverheen, ja. weet je wel, met, uh, met boten, met uh, water en zo. Het grappige is dat voordat het Panama-kanaal er eigenlijk is geweest, uh, was er een uh, scheepsreis van New York naar San Francisco. Ah. En dat was toen destijds een hele uh, uh, uh, onderneming en dat is een afstand dan van 21.000 kilometer geweest. Maakt een rondje om de hele wereld ja. heen of zo. Oh, ja, wel gaaf. Moeten ja. moet wel de tijd hebben. Hè? In uh, 1978... toen uh, was er dus uh, een enorme toestand. Want in Jonestown in Guyana... waren er 913 volgelingen... plus Jim Jones. En die pleegden allemaal zelfmoord. En die Jim Jones had de People's Temple opgericht. Gericht, en en, en naderhand uh, zijn ze eigenlijk... Uh, een beetje de bush ergens ingegaan. Ja. En toen had hij een landbouwcommune gemaakt. En het heette Jonestown... Maar ja, er was een uh, verslaggever... En die nam even polshoogte. En uh, toen hij daar ging kijken en filmen... Nou, dat mocht er wel, maar toen bleek dat hij allemaal briefjes kreeg... van mensen die daar weg wilden. nou, de, Er is in eerste instantie een moordaanslag op hem gepleegd. Nou, die mislukte. Maar ja, toen gingen ze, uiteindelijk gingen ze weg. En toen waren ze op de landingsbaan. En toen, kwam die, uh, toen kwamen er dus mensen... die uh, hebben dus... Uh, de, die hele de delegatie hebben ze gewoon neergeschoten. Echt. En daarna hebben ze dus al die uh, mensen... die daar waren... die, die kregen limonade met cyanide... Met cyanide. En wie niet wilde, die werd gedwongen om het te drinken. Of die kreeg een inspuiting of werd alsnog neergeschoten. Dus het was echt een hele zwarte dag in de geschiedenis daar. Jij kent het verhaal helemaal nee, niet hoor ik. Nee. Ik heb er ook wat documentaires over gezien. Het is echt bizar gewoon. Oh. En zoveel mensen, 913 mensen. En dan nog die delegatie van die Leo Ryan. En uh, dat is, uh, je moet maar eens naar, uh, gaan lezen. Oh, dat, dat is echt wel interessant. Kijken. Ja. ja. Hey, het laatste, denk ik, en dan weer een gezellig plaatje. Jazeker. In 1973 is de verkeersvrije zondag in België. Dat is allemaal naar aanleiding van de oliecrisis geweest. Oh ja. ja, wij hadden het ook, hè? Uh, ja, ja, ja, ja, klopt. En uh, dat was nog in de tijd van uh, onder premier uh, Den Uyl. Dat was toen op 1 december 1973, ja. dat wij het ook hier hebben gehad. Nou ja, dat is een oliecrisis. Nou ja, volgens mij is dat nog steeds. En dan kan je nagaan. Toen de tijd kostte een vat olie, uh, een ruwe olie van 2,74 dollar, die steeg toen naar 11,65 uh, dollar. En die zijn ze toch iets van 60 of zo? Nee, uh, 100 dollar. 100 zelf? Ja, kan wow. je nagaan. Nou, we gaan nog weer wat luisteren. <truimert>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 Nikita, I need you so oh, Nikita is the other side I've been a given light and time Counting temptin' soldiers in a row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 So does they live? Elton John met Nikita. Het leuke ervan is dit nummer. Want aan het einde hoor je straks een uh, ja, soort achtergrondkoor. Ja? En dat achtergrondkoor, de mannelijke vorm, is George Michael. Oh, oké. Okay. Ja. Zouden ze het gedaan hebben met elkaar? <laughs> ik hoop het niet. <laughs> nou ja, waarom niet? Nou, als je wat met mij doet, mag je het achtergrondkoor. Dat <laughs> <laughs> kan ook nog. Ja, ja. nou ik vond, wel, uh, ik vond het wel een mooi nummer. En in die tijd had je volgens mij ook van Konzalik zo'n uh, zo verhaal over Nikita. Die had altijd van die verhalen van dubbelspel om Dunja. En dat soort oh. Ding. Ja, dat was wel grappig. Oh. Dus het is een beetje een uh, veredelde, veredelde damesroman. Over damesroman gesproken. Een dame, het is natuurlijk de verjaardag. Het is kwart over negen. Ja. Onze dame, Bonnie St. Clair is vandaag jarig. Oh ja. Ja, ja Ze wordt vandaag 74. Nou, de, de, de Leeftijd al hè? De dat ze het gehaald oh. heeft met al die Nou, draag. nou. Een feestje komend uit een familiebezoek in Vlissingen bracht haar de ontmoeting met uh, Peter Koelein. Ah, Dat is het verhaal gegaan. En, uh, nou, de eerste helft van de jaren 70 scoorde ze enkele solo hits. Aanvankelijk enkel, en, Engelstalig. Nou, later in de tijd deed ze mee aan het uh, artiestenensemble uh, van Philips. En daar had ze de kerstheert uh, een heel gelukkig kerstfeest. Nou, in de zomer van, dat, uh, van de jaren 70, 1976, bracht ze de dus eerste single uit Dr. Bernard. Ja. Nou ja, Dr. Bernard waarop uh, Ron Brandsteder uiteraard is uh, uh, uh, te horen. En uh, ja, toch het nummer één hit Rocky, waar zij eigenlijk een beetje mee is doorgebroken. En toen kwamen eigenlijk de grote hits, waaronder Piero, Bonnie kom je buiten spelen en een, uh, een ja, parodie noem je dat, nee, dat noem je tegenwoordig geen nee, Parodie die. meer. Maar vroeger had Anjeta een nummer. Wrap your arms around me. Oh, Dat ja. heeft zij toen vertaald Laaie van een heen. Oh, ja, ja. Maar ja. Ja. Nou, die deed ze niet slecht, moet ik zeggen. Nee. Nou dus, uh... ja, ja, en in uh, begin jaren 2000... werd Bonnie voor de rechter veroordeeld tot 20 dagen, wist ik ook niet, 20 dagen gevangenis eraf. Omdat zij in 1997 voor de derde keer een auto-ongeluk had veroorzaakt. Ja, tadaa, onder invloed van alcohol. Maar zonder, uh, uh, zonder slachtoffers. Zonder slachtoffers. En in. Uh, 2021 uh, heeft ze de biografie uit, uh, uitgebracht. Uh, toen kwam een vrouw bij de slijterij. Waar, oh. Waarin uh, Bonnie uitlegt of vertelt over haar uh, alcoholprobleem. En daar waar ze ook bij AIP aangegeven sinds 2018 geen alcohol meer te drinken. Ja, ja maar het is ook de leeftijd. Hè? Ik hoor om me heen niet anders. Wat? Dat, uh, dat mensen van mijn leeftijd en zo dat ze allemaal steeds minder drinken, oh, meer ja? last hebben. Ik merk ook als ik, twee gla, als ik uh, mijn tweede glas dan bijna op... dan, dan, dan heb ik ook geen trek meer. Maar dan lijkt het wel of mijn hoofd dan al protesteert Dat je al denk vaag in de verte... als ik er nog geen neem, dan uh, krijg ik hoofdpijn of zo. Oh. Ja, ja. Okay. En het is dan gewoon nog niet goed voor je spieren en zo. Mm. Um, wie vandaag jarig is ook, uh, Amanda Leer. Hey. En uh, zij heeft uh, ooit een affaire gehad met David Bowie. En ze is volledig uh, doorgebroken toen met dat follow me. Ja, ja dat ken me. ik. En het leuke is juist dat uh, nu... Uh, is er nu een, uh, een parfumreclame... van Coco Chanel. Oh. Dus als je nu kijkt... Dat, dat, die Coco Chanel parfum heet... Coco Chanel Mademoiselle. We zijn dus uh, eigenlijk een beetje... reclame te maken. Maar daar gaat het. Het ging er even niet om. Maar het, het, het leuke is gewoon... dat je ziet uh, onder uh, dat nummer... als je dus het nummer zoekt... Uh, dat mensen zeggen van... oh, is zij dat? Wat een mooie vrouw. En wat een heerlijk nummer. En uh, zij, zij, ze, de, ze werd verdacht ervan. Want er was... ze heette iets van Tap of zo. En... Toen hadden ze op een gegeven moment, uh, in de jaar, eind jaren uh, in 78 was het, uh, het nummer uitgekomen, dat, dat er een Alain Maurice Louis René Tap was ergens. Uh, ze is niet in Nederland, uh, in Nederland geboren, zeker niet. Frankrijk niet, maar ze, kon, ze is een beetje Aziatisch. Oh, en, uh, maar dan zie je dus eigenlijk wel van... Uh, ze werd gewoon lastiggevallen gevallen van dat ze transgender zou zijn. En uiteindelijk... Uh, heeft ze daarom, omdat ze weer liggen, heeft ze een fotoreportage in de Playboy gedaan. Oh, bijzonder hè? Ja. ja. Nou, ik Is weet nog wel een... in die tijd, ik, 1978, heb je het over? Ja. Ik was acht en ik mocht toen kiezen van uh, welk singeltje zou je willen kopen. Nou, dat was Amendeleer, Ja? Raffella Cara of Love? Oh. Mag ik... jij raden wat ik heb gekozen? Nou, ja, je was eigenlijk voor Love, zei je. Ja. Dit. ja. <laughs> maar eigenlijk was deze ook, ook wel erg leuk. Ja. Oh, ik kreeg een keuze. Je mocht niet eens zelf kiezen. Gewoon in eerste instantie van alles. Nou nee, dat waren mijn drie favorieten, ah, ah. maar ik mocht maar één singeltje. Oké. Okay. Nou, je ja. kan, je kan, nu kan je hem gewoon downloaden. Ja, klopt. Je. En met muzie, muzikale ontwikkeling is het hartstikke goed gegaan. Ja, zeker. Oh, zeker. Wie heb je nog meer? Ja, Kim Wilde. Ja. Nou, ja. Ja, ze is geboren als uh, Kim Smith. Wist ik ook niet. Maar iedereen kent haar natuurlijk onder een artiestennaam Kim Wilde. Kim is uh, een Britse zangeres. En ja, dat is heel leuk. En tegenwoordig ook tuinierster. Oh, ze debuteerde in 1988, 1981 met een new wave uh, nummer Kids in America. Nou, dat kwam in de top 10 hit van zowel Nederland als nummer 2 in uh in Engeland. En in 1987 dat is misschien wel leuk als het toch over Motown gaat. Uh, Haalde zij de nummer één in uh, Amerika met haar versie van de Supremes. Ja. You keep me hanging on. Oh, die heb ik wel trouwens. Ja? Dus die, die ga ik zo volgen. Oh, dat is wel erg maar leuk. Maar ik heb hem volgens mij een paar keer gestopt maar dat was <laughs> weer een andere plaat. was een mannelijke vorm. <laughs> ja, oh, dat was het. Ja, uh, ja, ja. Nou, Kim wordt vandaag... Uh, hoe, hoe jong denk je dat ze is 63, geworden? 60, Heel ik, ik heb goed. Je mag nooit meer raden. Ik, ik heb het opgezocht. Ik ga hem uh, opzoeken zo direct. We gaan hem ja. straks draaien. En ik heb nu klaarstaan, staan. Die heb jij uitgezocht. Een uh, nummer van Justin Timberlake. Ja, wel. Ja. Again, sexy back. Oh, ik heb gelijk het goede nummer. Your yeah. So I'm turning around and I'll pick up the slack. Sexy Go ahead, be done with it. Get your sexy out. Go ahead, be done with it. Get your sexy out. Go ahead, be done with it. Get uh -huh. your sexy out. Go ahead, be done with it. Get your sexy out. I'm bringing sexy back. Yeah. The motherfuckers don't know how to act. Yeah. Go let me make up for the things you lack. Like. Yeah. Cause you're burning up. I gotta get it fast. Yeah. This <laughs> is Go ahead, it. sexy, yeah. Go ahead, be gone with it. It's your sexy up. Yeah. Go head be gone with it. It's your sexy up. Go head be gone with it. It's your sexy out. Go head be gone with it. It's your sexy up. Go ahead and be gone with it. It's your sexy up. Go head be gone with it. It's your sexy out. Go head be gone with it. Nou, dat klinkt even goed, hè? Deze ochtend, Justin Timberlake. Oh, man. Volgens mij is het, wat is het, uit 2006? Ja, dat weet jij het beste. Ah, oh, 2006. Ze zet het er niet bij, hè, op cd's van uit welke... Nee, we staat het staat helemaal altijd onderaan. Hè. Dus oh. print it in, uh, made by, en dan staat er het jaartal toch? Ja, maar dat, dat, dan is die cd, die, dat cd'tje gemaakt, maar dat, hij kan ook de best of zijn, hè? Klopt. Is het de best of, toch? Ja. Hé, hey, uh, nog kleintje, wie de jarig is vandaag, dat is uh, Linda Evans. Nou, iedereen kent Linda Evans wel als actrice... En Evans brak in 1965 door in de Western-serie The Big Valley. Nou, in 1968, 1968, 1968 trouwens met fotograaf en regisseur John Derrick. Maar ze scheiden in 1974 van hem. En uh, omdat hij had een relatie met Bo Derrick. Ja, dat was ook wel de uh, apple of the eye van een heleboel mannen. Ja, een hele toch? mooie vrouw. Nou, in, uh, Zij negen... ook, Linda Evans. Ja, hè? mooie vrouw. Nou ja, en nu komt het. Ze kreeg in 1981 de rol van uh, Crystal... Crystal Carrington, Carrington van ja. de tv-serie Dynasty. Ja. Nou, nou ja, naast de concurrenten de serie als Dallas... werd Dynasty de populairste tv-serie van de jaren 80. En uh, ja, toch wel een klein smetje eigenlijk. In 1991 werd uh, de laatste Dynasty-opname uh, uh, gedaan. En in uh, 2014 werd zij uh, gearresteerd wegens rijden met te veel. ook al te veel drank op. Ja, ja maar het, is, het zijn uh, sterke benen die de wilde kunnen dragen. <laughs> Dat vind ik <laughs> heel mooi. Een mooi maar het mooie, want ja. ik heb dat ook gelezen. Het mooie oh ja. is dus wel dat uh, ze pas in 2017 kwam het naar buiten dat zij het was, want ja. ze hadden haar niet herkend. Nee, Dat Bizarre. denk je van ja, ze is natuurlijk ouder geworden en uh, ja, de, ja je, je kan wel ouder worden met gratie, maar. Ja, je verandert wel enorm. Ik denk het ook. Ja, ja. zeker weten. Maar heb ik vond nog het wel een... erg leuk altijd. Heb jij nog iemand die uh, in, het, in het zonneschijn gezet mag worden? Nou, vandaag? ik moet eerlijk zeggen... Ik, ik, ik was daarmee gestopt, want ik moest ook oh. nog uh, allerlei andere dingetjes doen. Ja. Maar ik, uh, ik moet wel zeggen... Ik heb er uh, wel van genoten om van alles te doen. Ja. En nu zit ik weer te twijfelen. Ja. We gaan gewoon weer naar de andere cd-speler. En daar gaan hey. we een ander nummer op zetten. En als dat goed is... Is dit, you just keep me hanging on. Er was, van Kim Wa er was van deze, maar Kim Wilde heeft hem weer groter gemaakt heel mooi. Dit was naar aanleiding van de verjaardag van Kim Wild. Want zij is jarig uh, vandaag. Ze wordt 63. Hoera, hoera, hoera, hoera. Ja. Hey, ik heb nog eventjes uh, teruggezocht. Het is uh, half tien. Het is het Nieuws wat we willen gaan doen. Maar ik heb toch nog even gekeken over Sinterklaas. Want ja, ik wil niet uh, dat kinderen voor niks staan te wachten nee. vandaag. En de intocht van Sinterklaas, die is morgen. Morgen is 19 november... Bij het strand Badhuisplein komt hij aan om 11 uur. Oh, dus dus uh, kinderen, tijd. je kan nog vandaag nog lekker opwarmen. Zoek je warme kleding op. Kijk wat je aan wilt trekken. Want morgen is Sinterklaas hier ja. in Zandvoort. Neem je paraplu misschien toch maar even oh, mee ja, dus voor de zekerheid. Hele hè? Ja. En uh, zet je Sinterklaas mutsje op. Ja. Um, wat ik wel wil vertellen, dat de uh, jarige Hildering... die bespeelt een bewerking van Allo Allo... Ja, ik ben natuurlijk altijd wel fan. Want ik heb vroeger zelf ook veel toneel gespeeld bij hun. Ja. En het uh, jubileum wordt gevierd, met, gevierd dus met deze klassieker van Allo Allo. En in het café van René Artois lijkt als Pais en Freeman, Maar ondertussen hè, is het ook het bolwerk van de Franse resistance. En uh, ja, je krijgt natuurlijk van alles te zien. En wat leuke, wat ik wel vind, dat ze spelen nu op 15 december om kwart over acht. En zaterdag 16 december om twee uur smiddags, zaterdagmiddag. En zaterdagavond, om, uh, uh, ook de 16e om een kwart over acht. Dus ze hebben gewoon twee voorstellingen op hun dag. Oh, dat ja. is best intensief voor de spelers. Ja, ik ga vrijdag, want ja. uh, zaterdag gaan wij de hele dag Christmas Carol singen in het dorp. Want op die dag wordt ook de ijsbaan geopend. En uh, de, je krijgt een winterwonderland. En dan komen weer allemaal sprookjesfiguren door het oh. dorp. En het is allemaal wel heel gezellig. Dus ik ben... Uh, ik ben hier wel met radio en daarna vlug door naar Goedemorgen Want Dan mogen Leuk. we ook eventjes op de radio zingen om te zeggen dat wij gaan zingen. Gaan we zingend zeggen dat we gaan zingen. En dan uh, gaan we dus de hele dag in het dorp. Leuk. Maar er is genoeg te doen in ieder ja. geval, hè, die, ja. uh, dat weekend. Ja, dat is toch alleen maar leuk. Ja, zeker. Ja. zeker. Hey, en, uh, um, nou ja, Zandvoort is per 1 januari, 19, 5, 19, oh, 1, 1 januari 2025 voor vrachtverkeer en bestelauto's. Dat is dus niet elektrisch. Alleen nog te bereiken via de Zandvoortse Laan. Ja, ik vind dat, uh, daar ben ik wel verbaasd over. Ik ook. Waarom niet andersom? Want de Zandvoortse Laan, dat gaat door woonwijken. Nou, en de zeeweg die gaat dus gewoon door de duinen. Ja, ja ik vind het wel heel erg bizar. Maar uh, het heeft te maken ook bouwen in het groen. Dat is dus de, de, de, de reden. Een interessante discussie. Bouwen in het groen. Ja, bouw, bouwen in het groen. Er is een interessante discussie uh, uh, losgekomen... over mogelijke plekken in Zandvoort... waar nog gebouwd kan worden. Okay. Nou ja, de VVD ziet alle mogelijkheden voor Zandvoort Oost in combinatie met de vernieuwing van het Nieuwe Inicum. Dat is dus als je hier in Zandvoort komt binnenrijden. Oké. Okay. Dat deel eigenlijk. Ja. Oké, okay, nog okay, meer. Ja, uh... Volgende week uh, zondag, de 26e, treedt het trio Galante op. Dat is de Zang, Passie en Traditie en Live Cuban Muziek in Theater de Krocht. En het begint uh, om drie uur, inloop vanaf twee uur, ik begrijp van tevoren. En uh, ja, er is wel, uh, je kan tickets van tevoren ook boeken... Via bookinglatinmusic.com. Dat is de nieuwe die ik ken. Of Stichting Connection Latina. Dus ik zou zeker zeggen: ga er gewoon eens kijken. En uh, ze zingen ook elke avond trouwens tussen 7 en 11 bij de Pelgrimkerk in de Stefansstraat in Haarlem. Oké. Okay. Dat is ook wel bijzonder. Ja. Nou, ja, leuk. Hey, toch over muziek gesproken? Er was een uh, gevarieerde avond. Uh, de Ierse band The Furies. Gaf... Furies. Furies. furies. Ja. Ken je ja, je en jij ze toevallig? Nee, maar ze komen ieder jaar. Oh, oké. Okay. Die gaf, die gaven afgelopen weken uh, voor de laatste keer een optreden in Theater De Krocht ook. Een allerlaatste optie. Ja. ja, op een gegeven moment ze, gaan ze echt met pensioen. Oh. Ja. Dat deden ze ook met een lach en een traan, waarbij ze serieuze nummers afwisselden met vrolijke traditionele Ierse volksmuziek. Ja, het is wel leuk, maar ik ben nooit gegaan. Ik vind nee. maandag niet zo'n leuke avond ervoor. Oh. Dus, uh. Maar uh, daarnaast, uh, vlak bij de Kocht, heb je natuurlijk uh, de Blauwe Tram. Ja. En aanstaande dinsdagavond, uh, van 8 tot half tien... is daar een uh, participatieavond. Want de gemeente wil heel graag weten hoe de inwoners en uh, ondernemers op college en raad uh, beter kunnen samenwerken. En uh, ze zeggen van uh, kom gewoon. En ze vinden het wel fijn als je, je eventueel even aanbiedt via participatie mm -hmm. En uh, ja, als jij, uh, als jij daar niet heen gaat en je zeurt toch, dan zeggen we van dan had je maar moeten gaan. Ja, dat vind ik ook. Toch? Ja. Helemaal weten. goed. Hey, en uh, nou ja, samen onder het noemen samen kan het. GroenLinks en PvdA die voeren ook samen campagne. En uh, de aftrap die vond afgelopen zaterdag uh, plaats in, uh, in Zandvoort Noord. En vandaag en nee dan moet ik het even goed zeggen. Uh, vandaag is het de 18e of de zeventiende. De achttiende. Vandaag staan de campagnevoerders in de groene en rode jassen... gezamenlijk weer op het Raadhuisplein. Ja. En uh, ja, dat is toch om mensen... de zwevende kiezers volgens mij toch om een beetje... je net even de street te trekken. Uh, ja. ja, precies. Uh, wat ik ook nog wilde melden... de begroting voor 2024 is goedgekeurd. En in het middenkatern van de Zandvoorsche Courant... kun je helemaal zien wat het toekomstperspectief is... En de, wat de inkomsten waren en ook hoeveel OZB we volgend jaar gaan betalen... en hoeveel rioolheffing en afvalstoffenheffing we gaan betalen. Die wo dat wordt dus uh, rioolstoffen en afvalstoffen... het wordt 511 euro per jaar als je dus een meerpersoonshuishouding hebt. Oh. Dus, nou, Er staat van alles in. Ik lees het eventjes. Dan heb je een beetje een idee ja. wat ze allemaal aan het doen zijn in het raadhuis. Want, en in Haarlem natuurlijk. Want het, uh, het is natuurlijk uh, best een heel ingewikkeld iets... dat hele ja. gebeuren met... Ja met uh, financieel, maar wat gebeurt er en wat kost dat allemaal, want dat, dat, dat zijn natuurlijk... enorme dingen. Klopt. Daarnaast zou ik nog even vertellen... dat er uh, een spannende editie... gaat komen voor poëzie. Want de poëet, die deze keer... wordt besproken, uh, doet van alles. En de uh, Chin... Cheo Chin Sui gaat hier van alles... over vertellen. Oh, chips. Ze zet het in de krant, hè, en het was dus gewoon vrijdag 17 november. Oh, dat is gisteren geweest. Dan ga ik het maar even hebben over het thema... Bijeenkomst, herstel, academie en zingeving. Mm -hmm. Er is dus een soort workshop... en die voegt voor mijn gevoel... ja, deelname is gratis. Woensdag 29 november van 2 tot half 4... in Pluspunt Noord. En dat is gewoon van... wat geeft jouw leven zin en wat vind jij belangrijk... Dus als je gewoon even lekker over jezelf wilt praten oh. met anderen, kom je misschien tot hele mooie hmm. inzichten. Ja, en, en dan voel je je gewoon een stuk beter. En daarvoor zitten wij op zaterdagochtend van 8 tot 10, toch? Ja, 3 te vermaken in ieder geval. Ja, de zin dus, van het leven. En we hebben het toch gedaan. Ja. Ik, uh, ga, heb je hier wat leuks? Ik, ja, ik heb hier zeker wat leuks. Maar ik ga hem eerst even aanzetten. Ja. Five, six, seven, Gloria en Stefan. Come out Hoi, Gloria is er van. Ja. One, two, Jij three. Jij hebt hem uitgezocht, hè? Ja. Leuk, leuk up-tempo, uh, vrolijke muziek. Ja, maar we gaan, gaan er gewoon een beetje. We zijn nu allemaal een beetje wakker, dus we kunnen ja, weer dus een beetje. Onze oren en onze hersenen kunnen wat meer hebben dan een uur geleden. Ja, zeker He? weten, zeker weten. Ja. Hey, nog eventjes terug. Toch nog even blijven, als het toch gaat over uh, gemeente. Nou, we zitten nu voor gemeente antwoord, maar. Uh, afgelopen week is er een, uh, een van de raadsleden... die is geblinddoekt bij installatie van een blindfluencer... als burgemeester te oh, Leiden ja. Dorp. Een blindfluencer. Uh, ja, dat mooi, is Charda Struik. Nou, ze is ook wel uh, uh, een bekende influencer. En uh, nou ja, ze is geïnstalleerd als burgemeester in Leiden Dorp. En dat werd op een hele... Nou, toch wel een, uh, uh, een mooie uh, wijze werd zij beëdigd. Uh, dat alle Kamerleden, die kregen ook een, uh, een blindfold, zeg maar een blinddoek om. Zodat zij, het uh, gaf ze ook aan. En wat je nu dus eigenlijk gaat doen als je niet kan lezen, je gaat je focus op luisteren. Dat is dan eigenlijk wat je, wat je doet. Nou ja, ze is uh, 37 jaar. Een jonkie. Nog? ja. Nou, kan is ik je, de burgemeester. kan ik je ook nog wel het mooiste over vertellen. Want ik heb van de week een workshop gehad. Mm -hmm. En dat was dus uh, een, een uh, vrouw. Die heette uh, Martine Badenhuizen. Ja, ik, ik, ben, ik onthoud die dingen niet. Als, alleen als ik weet waar het over ging. Want we hebben het over de naam gehad. Maar uh, Martine, die uh, is zichzelf... Uh, nou, zelf. ze ziet gewoon bijna niks. Meer. Ze ziet heel vaag misschien een, een, om, om, uh, zeg je dat? een omhulsel van iemand. Weet je als ja, ja. een schaduw. Maar eigenlijk ziet ze niks. Ze heeft een blinde geleidehond. En die vertelt dus waar, waar je als blinde tegenaan loopt... als jij wil gaan solliciteren. Want dat jij blind wordt, dat wil niet zeggen... dat je de rest niet kan Je kan met je handen werken, je kan breien, je kan aardappelschillen. Weet je, dat ja. soort dingen. Maar praktische dingen zijn lastig. Ja. En te veel is ook dat ze kinderen heeft gekregen. En ik denk dan gelijk van... hoe doe je dat met die kinderen? Die rennen toch weg en uh, in huis en uh, gevaar. Uh, pannen van het fornuisje vallen met uh, heet water erin. En dat soort dingen. Maar uh, ja, daar, daar kan je het ook gewoon over hebben... Maar toen heeft hij ons dus een opdracht laten doen. En die was wel bijzonder. En dan kreeg iedereen kreeg, uh, of we kregen dan een, een doos met spaghetti. Ja. En dan uh, moesten we dus van die spaghetti moesten we een brug gaan bouwen. Met plakband. En die, die moest minimaal een meter zijn. Maar de, iedereen kreeg een, een beperking. Ik kreeg een beperking. Ik werd dus uh, eigenlijk aan mijn stoel vastgebonden. En de andere die kreeg dus uh, een elastiek om de pols. En uh, met een clip werd het aan je achterzak gedaan. Dus je kon je ene arm niet gebruiken. En de ander kreeg dan een bril op die het raar deed. En... En anderen die moesten dan iedere 30 seconden naar buiten gaan, weet je wel? Zo. En dan moesten, ondertussen moesten we het regelen, weet je wel? En ja. Het was wel heel erg uh, dat je inziet hoe lastig het is, mm -hmm. maar ook dat je inziet wat je nog wel kan. Ja. En, hè, je moet dus no denken in oplossingen en niet in moeilijkheden uh, en beperkingen. beperkingen. Ja. Wordt dan ook je creativiteit meer? Ja. Uh... ja, maar ook dat je meer samenwerkt en dat je ook tegen iemand mm -hmm. zegt: van, Nou, als je het kan misschien zo doen? doet, dan kan ik het wel doen. Ja. Uh, maar ze vertelde ook over dat ze ergens ging solliciteren. En dan... Uh, uh, hoorden hoorde ze al bij de... de Eerst schreef ze niet dat ze, dat ze blind was. Mm -hmm. En dan werd ze uitgenodigd bij twee. En zei ze, nou, denk ze nou, ik ga toch wel bellen dat ik mijn hond bij me heb. En dan kan ik dan naar binnen. En ze werd gelijk daarna werd ze afgebeld voor oh, die twee echt. gesprekken. En toen had ze er weer één. En toen had ze het niet gezegd. En ze ging er gewoon heen. Ja. En uh, toen hoorde ze wel die mevrouw bellen. van: Nou, volgens mij is dit je, je sollicitant. Maar uh, ja, heeft een hond bij zich en... Uh, nou, die man kwam toch naar beneden van ja, ik weet niet hoor, maar uh, uh, ze toen zei zij van nou mag ik in ieder geval even een kopje koffie. Ik ben helemaal hierheen gereisd. Ja, yeah. netjes. S slecht zien. Yeah. En uh, toen hebben ze koffie gehad en ze hebben we eigenlijk een heel fijn gesprek gehad. het is aangenomen. Oh, echt? Heel oh. bijzonder. Ik vond het echt een heel bijzondere oh. ervaring om dat mee te maken. En wij gaan dit zeker binnen, binnen mijn werk gaan, we dat het zeker... Ja. Uh, nog wel over hebben. Fascinerend verhaal. Ja, zeker. Mooi. zeker. Ja, ik ben ja. dus ook een ambassadeur van diversiteit en inclusie. Ja. En daardoor uh, hoor je dingen en je ziet dingen. En je gaat anders kijken naar dingen. En dat je inderdaad in mogelijkheden denkt. Net ja. zoals ze hier bij de radio eigenlijk ook doen. Van wat kunnen we wel. En, uh, ja, ja. en wat voor muziek kunnen we draaien. En ja. wie gaan we er daarmee verwennen? Mm. En we gaan jullie nu weer met een nummer verwennen. En we hebben het, uh, in samenspraak hebben wij dit samen gedaan. Maar ik zeg pas na het nummer zeg ik wat het was. wisten dat jullie allemaal op ons zaten te wachten. Dus Aretha Franklin knew you were waiting. En uh, ja, wij hebben ook uh, heel erg gewacht op alles in ons leven. Maar uiteindelijk uh, is hier een hondje geweest en die heeft dus maanden de wacht gehouden. Zo'n zo frappant verhaal. Er was een uh, man, Rich Moore, die was vermist. En die was eigenlijk sinds eind augustus zo'n beetje, was hij verdwenen. Was met zijn hond was hij uh, dus uh, de, de mountains in ingegaan. En uiteindelijk hebben ze hem uh, bijna bij toeval gevonden. En uh, door onderkoeling is hij om het leven gekomen. Maar die hond die hield nog steeds te wacht bij hem. En de hond is uiteindelijk eens wel mee teruggenomen. En uh, hij is bij de familie afgeleverd. En uh, de meneer is dan begraven. Maar het is, uh, het is wel een heel zielig verhaal eigenlijk. Ja. En net zoals die, je hebt toch in Japan toch ook zo'n film van zo'n hond... die elke iedere dag bij de trein op zijn baasje oh, wacht. Dat, die zat ja. de hele dag daar bij het station. Heel aandoenlijk. Ja, de, ja, ja dierenliefde hè? ja. Hoewel wij af en toe hebben wij wel eens dat we niet zeggen van ja, maar ja, die honden zitten wel allemaal aan een riem. En mm -hmm. eigenlijk zijn ze tot slaaf gemaakte honden. Mm -hmm. Eigenlijk als je zo bekijkt. kijkt. Mm -hmm. ze hebben zelf niks te zeggen, weet je wel. Mm -hmm. en, uh, maar er dus is het toch wel echt liefde tussen uh, de hond en het baasje. Wel mm -hmm. heel lief. Nog uh, blijven bij de, bij, bij, toch wel een beetje bij lief zijn. Uh, dat is straks is het natuurlijk uh, Black Friday, volgende week vrijdag. Ja, ja. En ben je daar helemaal mee me bezig? Toch? Nou, ik, ik heb niks nodig. Nee. Zo zit ik erin. Maar okay. als het dan toch die dag is en ik ga dan. dan heb ik me voorgenomen. Ik ga vijf minuten op internet kijken. En dan, wat er dan boven komt, dat ik denk: van, dat wil ik. Het eerste jaar, komt koop je? Nee, eerste de, de wat boven in mijn hoofd. Dan oh. denk ik van, oh, dat zou ik wel willen hebben. Ja. En is het in de aanbieding, koop ik het. Maar anders koop ik het niet. Want als je toch kijkt, lieve mensen, let op. De consument is nog steeds de dupe van nepaanbiedingen. Oh, ja. En de waarschuwing is ook voor tijdens Black Friday. He, vooral web, webwinkels, die misleiden consumenten nog steeds met nepaanbiedingen. Ja. En ja, daar kan je dus gewoon niks aan doen. Dus misschien dat het lijkt dat het goedkoper is. Maar ja, geef je goed je ogen de kost op ja. Black Friday, zou ik zeggen. Want... Uh, Misschien is het dan niet zo goedkoop als het, als het, als het, als, zoals het is. Nee, ik denk uh, dat je zeker je ogen open moet houden. En heb je het ook echt nodig? Want dat is gewoon ook de vraag. Ja. Want we zitten in zo'n consumptiemaatschappij. Ja? Als je hoort hoeveel, hoeveel mensen wegdoen. Ja. En ik hoorde het al van vroeger al. Hè? Want hadden, ik had dus van, uh, vorige week een lunch met een paar. En uh, dat, ze, dat uh, ook bij. We hadden vroeger een vuillaatstation in Santwoort. Met een eigen terrein. Oh. Maar wat er allemaal afgeleverd wordt. En dan mag je het officieel niet hebben. Maar er gaan dus dingen, die worden gewoon gekruncht hmm. En die zijn zo mooi. En het is gewoon jammer dat je dan niet zegt van... nou ja, doen do die mensen daar gewoon... Uh, laat ze maar uh, erin struinen. Want het ja. scheelt allemaal afval. En uh, dan wordt er ook minder gekocht. Ja. En ik uh, zag ook laatst een artikel over Zweden of Denemarken, in ieder geval ergens uh, hè, de Scandinavië. En uh, daar hadden ze dus uh, een uh, vuil, werd, uh, het was echt zo'n milieustraat. Mm -hmm. Maar gelijk bij die milieustraat, dan zag je daarnaast zag je dan, uh, een winkel en waar al die dingen dan gelijk uh, die nog goed waren, die werden al ingezet en die werden dan te koop aangeboden. Oh, dus, uh, helemaal nou, dat gebouwen. vind ik wel heel slim. Ja. Dus, uh, maar ja, het, het is wel het gevaar dat dan ga je van alles weggooien. Van, nee, hè, en dan loop je door en neem je aan de andere kant neem je weer alles mee. Weet je? Ja. <laughs> maar ja, zouden zou daardoor een beetje dat milieuplein een beetje qua geld. Dat ze, daar, ze knappen wat dingen een beetje op. Ja. Dat ze een klein likje verf of een schroefje en een moertje. Uh -huh. en, dan, en dan gaat het allemaal weer goed. Uh, Oké. Okay. Dus, uh, ja, het is ja. wel grappig dat je het erover hebt: van, heb je het nodig? Ik zeg altijd thuis: van er wordt gezegd, ja, ik ga dat kopen. En dan zeg ik ja. Ik zeg, maar heb je het nodig? Ja. En dan is het nee. Ja, waarom koop je het dan? Hè? Ja. Dat vind ik ook met kleding. En uh, wat ik ook het nadeel vind: van uh, had ik wel zo van, nou ja. Uh, ik heb dan toch een beetje een maatje meer. Dat is wel lastig. Mm -hmm. Dan denk je van, oh, dat is leuk, dat is leuk. Oh, dat is mijn maat. En dan bestel je het. En dan komt het aan. En dan is het toch op niet gestoft. Dat je denkt, weet je... Uh, het ziet er totaal niet uit zoals dat op de foto was. En dan wil je terugsturen. Er staat geen retouradres bij. Nee. En dan staat er wel ja. bij van... Ja, je kan uh, hier of daar uh, uh, een melding doen. En dan krijg je een derde terug. Maar dan mag je de spullen houden. Oh, ja, ja, maar dat is ook heel slecht voor de afvalbergen. Ja. Ik heb die spullen dan nog. En dan denk ik van... Ja, niet gebruikt, nooit gedaan. Ja, en, uh, zonde. Ja, maar ja, wat moet je ermee? Ja, geef je het weg? Ja, ja maar die wil het ook niet hebben als nee. ik het al niet wil hebben. <laughs> dus dat is gewoon een beetje jammer. Goed, nou, jongens, we zijn eigenlijk nog bijna. Hè, gaan we de, de, ja. de, de laatste minuten van onze uh, eerste show samen? Ja, Zonder wil Ja, en nee, toch applaus. Voor ja. je handen. Wie deed het? Dankjewel. Ja, nou, dat je ik gisteravond het... toch hier hebt ja. gezeten zitten ploeteren. Want ik neem aan dat je wel een, uh, hierdoor wel een rustige nacht hebt nou, gehad. Dankzij Rob Harms. Die heeft me alles uitgelegd. En, uh, nou, alles. Een gedeelte. Maar ik ben weer een stuk verder. En, uh, je moet zelfvertrouwen kweken. En ja. ik heb dan wel... Dat ik denk van ja, je moet inderdaad ogen en oren aan alle kanten hebben. En opletten welke cd waarin zit. En ja. welk nummer het ook weer was. Ja. Maar ik, uh, ik had vannacht een echte nachtmerrie. Ik werd om drie uur met schrik Ja joh. Dat Wilco bij mij heeft gestaan. En dat hij zegt, je hebt het allemaal fout gedaan. <laughs> maar uh, <laughs> maar uh, ja, ik, uh, ik uh, denk dat het toch wel tevreden mag ja, zijn. Zeker, dus. zeker. En uh, ik mag helemaal allemaal op mijn eigen muziek draaien. En uh, het is dus heel anders dan jullie gewend zijn. En het leuke is wel... Ik, uh, heb dan nu, als het goed is, Peter Frampton met Show Me The Way. En dat is mijn allereerste single ooit. Oh. Dus die gaan we luisteren. Leuk. Tot de volgende week. Ja mensen, fijne week. Ja, het is hem echt. Tot volgende week, fijn weekend. Succes met de verkiezingen. Ja.